Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting. Een serie gesprekken over kwaliteit waarin Vasilis van Gemert... spreekt met een eclectische mix van ontwerpers en docenten. Dit keer spreek ik met Danny de Vries, student aan de CMD in Amsterdam. Van elke opname bestaat ook een transcriptie. Die is handig voor mensen die niet kunnen of niet willen luisteren. En bijvoorbeeld voor mensen of robots die de teksten willen analyseren. Helaas zijn transcripties niet gratis. Je kan hier aan meebetalen, mocht je dat willen, op patreon.com. Met Danny praten we over designprijzen winnen... over hoe goed of hoe slecht onze opleiding eigenlijk is... over de toekomst, over het nut van efficiëntie en over veel meer. En zoals bijna altijd beginnen we weer met de vraag... wanneer is iets goed? Ik heb er wel een beetje, een beetje over na zitten denken. Ik. Ik, ik heb natuurlijk de meeste... De meeste opinies van al die podcasts... wel een beetje gehoord. Yeah. Dus ik ben, ik ben het heel erg eens met, met dingen zoals... Het, het, het gaat om het product. Het ligt yeah. aan de context. Of um, het ligt aan de kwaliteit... van wat, wat, wat gemaakt is. En fitness for use doet het aan de, voldoet aan de... de functionaliteit van de gebruiker. Yeah. Een beetje die soort van algemene, algemene dingen. Maar ik denk dat het voor mij... voornamelijk twee dingen zijn... Of zo en dat heeft meer te maken met het proces. Yeah. en ik denk dan dat dit het, het, het eerste gedeelte is altijd je beginners mind hebben. Okay. dus elke keer als je om, om iets tot goed te laten zijn of iets om kwaliteit te laten zijn, moet je alles benaderen alsof het nieuw is. Yeah. dus niet in een soort van vaste termijn instromen ergens. Je moet altijd opnieuw evolueren of zo. Dus dat, okay. dus dat gaat dan om, om, om welk product dan ook. Yeah. en ik denk dat het heel erg te maken heeft met juist het proces naartoe en de fouten die je maakt in het proces naar het product toe of zo. Dus het gaat niet zozeer om, de, dan gaat het wel om de kwaliteit van het eindproduct, ja. maar dan is meer de vraag, heb je alle fouten gemaakt die je kan maken? Ja. Dus het gaat om een website, heb je ooit een keer een website gemaakt die niet voldoet aan de accessibility guidelines of iets in die richting, heb je ooit al die fouten gemaakt? Ja. En pas als je al die fouten gemaakt hebt, dan pas kan je zeggen van oké, okay, ik ga dat bij het volgende product verhelpen okay, en dan ja, is zoiets ja. goed. Yeah, ik, denk, maar, ik denk dat die twee dingen heel... Uh, oké, okay, die zijn wel heel erg interessant. Zijn. Dus je zegt dat je moet fouten maken. Maar als je die fouten niet herkent, hoe weet je dan dat je ze gemaakt hebt? Dus ja. je, op de een of andere manier moet je erachter komen dan. En ik denk dat dat dan weer die kwestie is van Beginners Mind. Dat dat zich elkaar opheft. Okay. Dus dan, oké, okay, je kan die fouten niet herkennen. Maar vraag dan feedback of zo. Of doe dan een usertest om die Beginners Mind, dat nieuwe, ja. te evalueren, okay. zodat dat je dan die fouten wel kan herkennen. Dus het gaat, gaat een beetje met, met elkaar ja. of zo. En natuurlijk zal, zal er altijd iets zijn... Je zal altijd nieuwe fouten maken of herkennen. Er zijn ook ja, de verloop van de tijd... Hoe meer je gemaakt hebt, hoe meer fouten je, je kan maken. Maar ook hoe meer fouten je kan wegnemen of zo. Ja, hoe meer nieuwe inzicht je krijgt. Er is natuurlijk ook zoiets als voortschrijdend inzicht. Dus de dingen waarvan je denkt... Dit is goed. Dat die twee jaar later misschien niet zo goed blijken te zijn... Mm -hmm. Maar dat, dat is een kwestie van tijd. Ja. Dat, dat is gewoon, ik, ik maak nu ook heel veel fouten. En omdat ik gewoon minder levenservaring heb... Ja. dat, dat, dat heeft zichzelf wel op of zo, denk ik dan. Ja. Hey, en dat, die uh, uh, fouten... is dat iets waar we, wat we genoeg stimuleren hier op school? Zeggen we tegen jullie van ga eens lekker fouten maken? <laughs> nou, ik denk, ik denk dat, dat er wel wel redelijk in ja. Yeah. Dus ik denk dat er, er wordt sowieso vaak wel wat van gezegd als je als je een fout maakt of als je iets fout doet. Ja. Yeah. Alleen ik denk dat we wel te weinig worden afgestraft op je fouten. Dus afgestraft. Dat, dan, dat je nee, okay. nou ja, dat je erop uh, kijk, je kan fouten maken tijdens een vak en dan komen een nieuwe inzicht uit, maar ik denk wel dat je heel dat dat, dat heel veel mensen het dan halen met een zesje of zo, yeah. weet je wel? Dat dat dan mensen toch doorlaten gaan. Zowel, als je zo Eigenlijk maakt... zou je nog even moeten herstellen of zo. Ja, dat je, dat, ik vind wel dat dan, oké, okay, je hebt je het gemaakt, dan moet er nog gewoon een, een iteratie op. En dat is dan vaak een herkansing of zo. Ja. In, in die richting. Maar ik denk wel dat we meer, dat we wat meer mensen of zo, en dat heb ik ook bij mezelf, gewoon laten herkansen om het beter te maken. Het is gewoon de eerste keer niet goed genoeg. Ja. Oké, okay, er zijn nog wat fouten die, die beter kunnen, laat het maar herkansen. En ik denk toch dat we dan te vaak het vak halen. En dan nieuw later, uh, leuk geweest. Oké, okay, ja. Yeah. Misschien mogen we wel wat meer, wat meer herkansen of zo. Er wordt best wel veel herkansen, Ja, hè? maar er zijn Kijk, wel vakken geweest of ik zoiets had van... Oeh, dat had ik eigenlijk nooit moeten halen. En dan kom je er toch met een zeven mee weg of zo. Maar is het dan in hindsight dat je dat niet had moeten halen? Dat je dat nu zegt? Vond, nou. Of vond je dat toen meteen ook al? Ja, ik weet... Ja... Kijk, er is natuurlijk ook zoiets dat je nu derdejaars bent... en uh, ja, alles wat je in het eerste jaar hebt gemaakt... als je dat nu zou maken, ja. zou je geen voldoende meer halen. Ja, natuurlijk. dat is, wel, het is gewoon ja. troep als je dat terugkijkt natuurlijk. Ja, er zitten waarschijnlijk ook wel goede dingen tussen. Ja, maar dat is nog meer op conceptueel vlak of zo. Dat, ja. het, dat het idee goed is, maar dat de uitwerking gewoon... dat ik daar de vaardigheid niet had om dat misschien goed uit te werken. Ja. Maar de concepten zijn altijd wel redelijk consistent gebleven of okay. zo. Maar ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Dat het dus eigenlijk gewoon dat we niet streng genoeg zijn. Ja, Maar dat is. Ik denk algemeen, algemeen is het, denk Ik denk wel dat we wat strenger mogen zijn. Ja. Denk ik. Ja, kijk. Ik, ik, ik geef natuurlijk zelf ook zo'n zo'n sketchcursus, waarbij je dus die geef ik nu vier, vijf keer of zo. Ja. Dus je, ik, je geeft dan in de avonduren of zo ja. aan studenten die skills. Ja. nodig hebben of die ze niet hebben... met Sketch, dat programma... Ja. dan kunnen ze bij jou terecht. En dat, dat is ook voor zo'n studie -gier -gier puntje is dat dan. Dus ja. dat is ook heel vaak de reden waarom mensen meedoen natuurlijk. Ja. Maar ja, je plukt dan wel ook de mensen eruit... die heel graag wel zichzelf willen ontwikkelen... en de mensen die daar snel komen voor een punt natuurlijk. Ja. En ik denk wel dat ik... ...daarin misschien redelijk streng ben... ...maar wel in dat op zich rechtvaardig of zo. Dus de mensen die snel een SAP'tje willen verdienen... ...ja, als het niet goed genoeg is... ...dan vind ik het niet heel moeilijk om te zeggen van... ...nou ja, volgende week laat even wat beter zien of zo. Yeah. En ik denk dat het op de studie in het algemeen... ...heel vaak voorkomt dat het dan zegt van... ...oh, het is wel goed genoeg, dus... ...maak je me niet meer druk om. Terwijl ik soms nog wel okay. zoiets heb van... ...daar mag nog wel een vertaalslag overheen of zo. ja. Yeah. Oké. Okay. Oké, okay. ja, ik weet niet zeker of ik dat ook zo zie... Maar ja, goed, natuurlijk zijn er wel eens mensen die een voldoende hebben gehaald... waar ik achteraf denk, hmm, misschien had het toch een onvoldoende moeten zijn. Maar wat is dan de grens dat je dan het voordeel van de twijfel geeft? Die vind, die vind ik heel lastig. is ook heel lastig. Want ik, ik zou dan zeggen, speel het safe en laat ze gewoon nou nog een keer iets doen of zo. Het ja. hoeft helemaal niet heel groot te zijn... maar dat ze in ieder geval uh, een soort van aandacht, extra aandacht besteden om het wel goed te maken. Ja. Het initiatief tonen om het, om het dan beter te doen. Het ja. is heel moeilijk. Ja, Dit, dat ja. was het. Dat, volgens mij is dat het moeilijkste van... Uh, of ik vind het het moeilijkste van beoordelen in elk geval. En dat is uh, wanneer is het voldoende, wanneer is het onvoldoende. Ja. En, en Zeker zo, zo. die grensgevallen die zijn lastig. De rest is heel makkelijk. Als het voldoende is, is het voldoende. Ja. Als het onvoldoende is, is het onvoldoende. Maar als het een twijfel is... dan gaan ja. er andere dingen meespelen, soms. Ja. Ik, ik, ik geloof ook niet zo heel erg in, in cijfers en zo. Weet je. Ik vind de, het is een nul of een een of het is, goed, of het is niet goed genoeg. En yeah, yeah, yeah. ja, <laughs> <Ja>, dat <laughs> cijfer, zo, dat, dat ja? interesseert me. Interesseert Zit daar niet iets tussen? Nou, nou, ja. ja dat is, Vignelli zegt dat, of die zei dat. Hè? Dat was zo'n zo zo uh, vormgever. En, uh, of grafisch ontwerper, heel beroemde. En die heeft ooit ook zoiets gezegd van het is... Uh, er is geen grijs gebied in kwaliteit. Het is dus ja. of goed of niet. Ja, dat gevoel heb ik ook wel een beetje. Ja? En het cijfer is meer een soort van formaliteit... die je dan, omdat het in CIS ingevoerd moet worden... en dat het dan op een diploma staat. Denk ik. Ja. Vind ik. Oké. Okay. Het, het cijfer is heel erg een momentopname. Ja, maar je kan toch ook zeggen... dit is hartstikke goed voor iemand die zoveel ervaring heeft. Maar iemand die meer ervaring heeft... zou misschien iets beters maken. Ja, maar of dan het cijfer dan reflecteert wat dan de vaardigheden zijn. Ja, ja, nee. ja. nou ja goed, er, daar zijn natuurlijk heel veel discussies over mogelijk. Ik weet het ook niet. Het maakt mij eerlijk gezegd ook niet zo heel veel uit. Het, ik vind Doe het wel heen. altijd leuk als mensen echt onwijs goed werk hebben gegeven. Om dan gedaan, als ik dan een nee dan uh, Die glundering is <laughs> toch wel tof om te zien. Ja. Ja. Het is toch een soort van waardering. Ja, maar dat, dat is dan ook het enige, denk ja. ik. Ja. Hey, maar uh, jij maakt volgens mij over het algemeen heel goed werk, toch? Want in elk geval, laten we zeggen, je werk wordt heel erg gewaardeerd. Je, wordt voor, je bent meerdere keren genomineerd voor prijzen. Je mm -hmm. hebt ook uh, echt flink wat gewonnen. Laatst een, uh, een Golden Dot Awards. Dat zijn ja. de, de prijzen van het beste werk van onze studenten. Mm -hmm. dat, hier wordt, uh, uh, en dat, dat wordt dan door het bedrijfsleven of een aantal bedrijven. Die kiezen dan de winnaars uit. Ja. En toen hadden jullie tweede prijs gewonnen Tweede prijs, ja, ja, ja. We hadden een um, projectje gedaan voor de OBA. Openbare Bibliotheek Amsterdam. Ja. Het was dus, was dus voor die miner. En uh, nou, we hadden twee dingen gebouwd. We hadden eigenlijk gewoon een, een simpele chatbot gebouwd. Ja. En we hadden een soort van... Um, ja, bouw je eigen zoekmachine ding. Waarbij je met machines een soort van filteroptie in elkaar kon zetten. En het was allemaal met de Oba-API. En het was uh, nou, voor de eerste keer dat de studenten met zo'n API hadden gewerkt, et cetera. Nou, toen aan het eind van de minor zei uh, Volgens mij was het Joost of zo. Van, nou, wil je niet met die Golden Dot Awards meedoen? Ja. Yeah. Ja. Kijk, ik vind de awardshows allemaal ook... Ik vind het, ik vind het wel, leuk, wel leuk om te zien. En, ik vind, en het, het is ook weer een beetje dat stukje waardering. Maar weet je, als we niet al waren genomineerd, was het ook goed geweest. Yeah. Maar het was wel, ik was wel verbaasd over het feit dat we de, dat we de tweede plek hadden yeah. uh, veroverd. Yeah. Want ik denk, uh, het, heel, afgezien van het prijsschal, natuurlijk, wat daarbij zit, is altijd maar meegenomen. Yeah. Maar um, ik, ik loop daar, dan heb je, het was in, het, in de Westen-Unie, dan heb je dus natuurlijk dat podium daarvoor op. En daarbovenin heb je al die plekjes waar je dan een soort van pitch moet houden voor, die, voor het bedrijfsleven yeah. Yeah. en er waren een aantal bedrijven. Maar wat mij heel erg. Uh, opvalt, er zijn misschien 20, 20 genomineerden of zo. Het is allemaal vrij conceptueel en vrij visueel, is het allemaal heel sterk. Ja. Yeah. Uh, maar het zijn nooit werkende producten. Het okay. is nooit technisch uitgewerkt. Oké. Okay. En ik, ik nou ja, de eerder Golden Dot Awards krijg je natuurlijk wel wat van mee als je, als je op de opleiding zit. En. Waar ik me heel erg aan stoorde... is dat het heel erg van die... Uh, dan wint er bijvoorbeeld een van de InVision prototype of zo. Dat was dat je, dit keer niet zo, Nee, he? dat was dit, dit keer niet het geval. Volgens mij is dat een van de eerste keer... waar ook echt uh, iets, iets wat technisch helemaal werkte... dat dat ook uh, in de prijzen viel. Sterker nog, alleen maar dingen die technisch ja, werkten. Volgens mij ook, ja. ja en... en ik vind het dus best wel knap... dat dan de, de jaren daar vooraf gaan... dat dan... Er is niks mis met een InVision prototype. Maar ik, ik snap gewoon niet dat, dan, niet dat er geen categorieën zijn of zo. Of dat er niet bepaalde secties zijn. Want het, alsof er geen waarde wordt gehecht aan, aan dat het ook daadwerkelijk technisch helemaal is uitgewerkt. Ja, oké. Okay. Maar goed, het hangt er een beetje vanaf natuurlijk wat je beoordeelt. Als je zegt dit is een designopleiding. Dan zou een prototype, als het gaat over prototyping. Als dat is wat we doen, als dat is wat we opleveren. Dan is dat natuurlijk op zich ook goed genoeg. Ja, maar we hebben wel... We hebben wel technische vakken. Ja. Zoals in de standaarden en programmeren en zo. Het is wel ja. een van de beroepsscholen. En als je kijkt zeg maar, ook naar het niveauverschil van de, de minor op het moment... Ja. Dat is echt gewoon op techniek. Is dat in één keer een klap van, van niveauverschil? Ja, dus dat, dat moeten we misschien even uitleggen. Maar we hebben een minor development. Mm -hmm. En dat is echt wel een hele pittige minor. Ja. Die heb jij net gevolgd. Ja. En daar uh, ga je echt diep de techniek in... Uh, nogal hardcore, dus mm -hmm. front-end development. Ja. Uh, heel veel, uh, nou ja, best wel hoog niveau JavaScript zit erin. Maar, uiteindelijk gaat het altijd over de user interface. Ja, maar dit is, dit is denk ik wel het niveau wat, wat straks als je een stage gaat zoeken, of bij een bedrijf gaat werken, wat dit niveau is. Ja. En als er mensen op, op technisch gebied een, een baan willen zoeken, en die hebben bijvoorbeeld niet een minor web gedaan, dan is het niveauverschil zo hoog, denk ik. Ja. Terwijl toch dan is de techniek toch een soort van onderbelicht. In dat opzicht. En als je dan ja. ook mensen opleidt voor de beroepsrol front-end development. Dan weet ik niet of je het alleen met, uh, met internetstandaarden in en programmeren haalt. Ja ik weet eigenlijk niet of we daarvoor opleiden. Ik ben het daar niet helemaal mee eens dat wij front-end developers opleiden. Ik... Nou, niet, maar het is wel een beroepsrol, het is wel onderdeel van. En er zijn ja, je natuurlijk je genoeg kan mensen dat, die stoppen. Je kan dat het na... worden, maar volgens mij leiden we hier designers op die technisch onderlegd zijn. Mm -hmm. Tenminste, dat is mijn ambitie. Ik leid helemaal geen developers op. Als je development wil doen, dan moet je naar ICT. Mm -hmm. Informatica. Het is wel een soort van... We proberen natuurlijk wel dan iedereen een soort van basis mee te geven. Ja. Ik denk wel dat die basis vrij, vrij minimaal is. Oké, okay, ja, maar goed. Hoeveel, hoeveel kan je... Iedereen vindt... Vormgeving is heel belangrijk. Mm -hmm. um, en interac interactieontwerp natuurlijk ook. Mm -hmm. En... Ja, je hebt toch maar anderhalf jaar... om die basis erin te krijgen. Cultuur <laughs> ja. is heel belangrijk. Business is belangrijk. Content ja. is belangrijk. Hoe krijg je dat erin? Hè? Dat, is een, dat is het vervelende aan CMD. Nou, het, maar ook het mooie aan CMD. Ja, ik denk niet zozeer dat het een vervelende factor is. Maar ik vind het wel jammer dat... dat heel veel mensen die... denk ik wel de techniek... Kijk, ik heb natuurlijk eerst twee jaar... Ben ik, ben ik heel erg visueel georiënteerd geweest. Ik ben ja. altijd een beetje in die visual designer... hoek geweest. Ja. En... Ik heb eigenlijk in het derde jaar... nu weer ook met die miner erbij... een soort van omslag gemaakt. Van, ik, ik was altijd in die eerste twee jaar... altijd wel een beetje bezig. Weet je, als er een knopje was, dan kon ik het wel CSS en zo... maar het was altijd minimaal, zeg maar. Ik yeah. vond het altijd wel leuk. En ik heb bij het de, nou, begin derde jaar... echt weer een omslag gemaakt van... oké, okay, dat visual, dat vind ik leuk. Maar waar ik me ook bij, me, bij mijn stage heel erg aan stoor... is, nou, lachen, dan heb je een foto op een PSD'tje gemaakt... en dan is het... stuur maar door en dan gaat iemand anders het bouwen. Yeah. En ik denk toch dat als je het dan hebt over... Designen in het algeheel. Dat je dat gewoon op zijn minst zelf, zelf moet kunnen. Dat je dat hele proces moet kunnen doorlopen. Wat mij heel erg stoort persoonlijk, is dat je het dan ontwerpt. En dan is het, blijft het statisch. Dan is de PSD'tje of, of wat het programmeer dan ook maakt. En dan is het klaar. Ja. Maar ik, ik denk niet dat het daar klaar is. Nee. Dan is jou, jouw taak niet op. Dan, is, dan moet je het ook gewoon in de, een prototype kunnen bouwen op zijn minst. Of als je genoeg geld hebt, dat je iemand erbij hebt... waarmee je het samenbouwt. Ja, dat maar dat je wel kunnen, zelf toch? daar de, de het effort neemt... en het initiatief neemt om dat, uh, dat wel te kunnen. Maar heb je, toch, heb je niet ook een ander project... wat je daar ook technisch wel... Uh, samen met Nick had je toch ook een... was uh, je voor de Spin Award ook genomineerd, ja. toch? Ja. Dat, was, dat was, ja, dat is wel echt... Uh, qua techniek is dat echt puur Nick, Nickse ding geweest, natuurlijk. Ja. Dat is ook een soort van datavisualisatie over de oorlogsslachtoffers van de uh, ja. begraafplaats Nieuwe Oosten. Ja. ja. mooi project, Ja, hè? ja mooi. Ja. Zowel visueel als technisch echt hartstikke heel knap gedaan. Ja. Uh, en genomineerd voor de Spin Awards, mm -hmm. toch? En dat is een grote Nederlandse ja. awardshow. Ja, ja wat... wat... Het was, je deed dan een nominatieronde van tevoren. Deed je dan. Dus dan een paar CMD-projecten zaten er ook bij. Yeah. En dan, dan kijkt een vakjury daarna ook. Yeah. En dan op een gegeven moment ben je genomineerd. En dan is het gewoon wie krijgt de meeste likes op Facebook Award. Oh ja, echt waar ja, dan, dan is het echt gewoon van als jij zoveel likes hebt... dan haal je gewoon de eerste plek. Nou, dat vind ik belachelijk. Dan hebben wij ook gezegd van... Nou, daar willen we niet eens meer misschien de tijd in steken. Dus dan word je eerst door een vakjury genomineerd en dan ja. uh, prima. En dan is het gewoon wie de meeste likes heeft op Facebook. Nou ja, dat mag zeggen. Ja, ik vind, ik vind dat heel leuk. <lacht> <lacht> dan gaat het uiteindelijk alleen maar om wie neemt de meeste, doet de meeste moeite ja. om een marketingcampagne. Ja. ja. <lacht> ja. Zo, zo is die, zo is, daar is die hele awardshow denk ik ook wel een beetje op gebaseerd, hè? Op die die marketing. Uh, nou ja, ik weet dat de, de. Dus dit is voor studenten, toch? Was dit? Ja, dit, is, dit was de Young Talent. Ja, Young Talent. Uh, dat, is wel, dat is niet alleen CBD specifiek natuurlijk. Ja, nee. Dat is heel Nederland, geloof ja. ik. En dan heb je eerst een voor-nominatieronde. Ja. Dus die voor-nominatieronde, die is serieuzer eigenlijk dan de uiteindelijke prijs? Nou ja, ja, als, ja in dat opzicht misschien wel. Ja, toch? Ik vind, het, ik vind het gewoon gek dat ze dan eerst een voorronde doen... waarbij je uh, door een vakjurie uh, beoordeeld wordt. Ja. En dan uh, wordt het een PR en marketing dat is belachelijk. Ja, toch? Ik snap het ook niet. Je had gewoon een bot moeten schrijven dat had je kunnen doen. <laughs> <laughs> dat is het voordeel van technisch goed. We hebben, we hebben, we hebben bij de, dat is wel geestig om te vertellen, we hebben bij die Golden Dot Awards. Daar, daar heb je ook een, een CMD-pagina, daar staan al die projecten op. En dan kan je ook op dat hartje drukken. Maar dat, dat heeft verder geen invloed op, op de nominator, want dat wordt toch door die, door die bedrijven gedaan. Maar het is gewoon een WordPress-team, die hartjes. Ja. Nou ja, een beetje techniek. Dus op een gegeven moment kon je gewoon, die hartjes kon je gewoon, daar uh, nou, kon je gewoon een webbertje voor schrijven, een bordje voor schrijven. Dat je gewoon in de terminal gewoon, De hele altijd die hartjes kon aanvullen. Dus op een gegeven moment hadden wij de hoogste hartjes of zo. vijftig hartjes. <laughs> ja, we hadden er niks aan gedaan, we hadden geen PR gedaan. Maar het, het, het, het, het had geen invloed op. op uh, de Weet natuurlijk. je dat zeker? Nou. <laughs> oh, jullie hebben gewoon vals gespeeld. We <laughs> ja, hebben het eigenlijk niet gewonnen. We hadden de tweede prijs ja. natuurlijk. Dus het was geen rap. <laughs> okay. hey, die spinnenwoord hadden jullie uiteindelijk niet gewonnen, toch? Nee. Nee, nee, okay, nee een... want daar hebben jullie dit, dat bordje niet voor geschreven. Nee. nee. Oké, okay, ja. Nou, jullie moeten doen. Voor de volgende keer. Ja. Ja, ja maar wel heel suf dat je daar dan... Want ik, volgens mij wordt de spinnenwoord zelf wel echt door een... Vakjury wordt dat dan beoordeeld. Ja, maar ja. om daar te komen... moet je dan weer een PR-marketing... Ja, volgens mij is de nominatie dan juist... weer een marketing ja. Uh, ding, ja, ja. ja. Er zijn heel veel dingen op aan te merken... op die awards. Ja, vind ik wel. Hey, ja. je was, uh, en dit project was je ook mee genomineerd... voor de Golden Dots, toch? Uh, ja, ik was met, met die twee projecten genomineerd. Ja, ja, ja. Met, uh, met oorlogsslachtoffers... en de Obashine, Dus ja. die uh, voor de OBA. Ja. ja. Yo, ik had al twee, twee mokken gekregen, dus uh, dat wel. Ik kreeg iedereen een mok en ik had er twee natuurlijk. Je wordt wel echt. Uh, dat valt wel in de prijzen, want je had ook nog eens tijdens de ja. Minor Web Development de eerste prijs gewonnen van een project wat we voor Funda deden. Mm -hmm. Toch een week lang een prototype maken voor Funda. Ja, ik denk dat, dat wel, afgezien van de Golden Dot en zo, dat, dat, dat ik daar wel echt het meest verbaasd het meest over was. Maar het, ja, het, was, het eindproduct was op alle vlakken wel oké okay of zo. Er zat wel een beetje visual in. Maar als, het, als je puur kijkt naar de, naar de techniek die erachter zit... en aangezien we vanuit die technische miner komen... Ja. weet ik niet of dat, of dat uh, de, de eerste plek waard was. Ik dus was daar wel een... heel verbaasd over. Ik vond, Kijk, ik vond hem onverdiend. Het is een design miner met ja. techniek. Hè? Dus ja. het, is, het, is wel, het gaat om het eindproduct. ja. Nou, en dat voldeed wel aan, aan alle, alle vlakken. Maar ja, toch voelde het een beetje... Ik wat denk, was denk dat je gemaakt? Het, het was een... Uh, ja, wat heb ik ook weer gemaakt? Ja, het was een, een quizje, was het. Dus je kon met vijf vragen of zo. Dus uh, ga je vaak met de auto of ga je maar, uh, vaak met de fiets. Ja. Of uh, hou je van het milieu. Of, of Ik weet niet precies meer wat voor vragen dat zijn. En dan kon je op die vijf vragen... Funda, Buurtcheck of zo heette het, geloof ik. En dan als je die vijf vragen had ingevoerd... dan deed die gewoon een... Uh, een API kan naar de funda en dan kreeg je gewoon huizen op basis van die uh, okay. ingevoerde dingen. Dus dit, ja, ik weet niet, er waren wel uniekere concepten of zo die, die dat, dat iets maar, moois deden met die funda. Maar dat was iets waar ze echt naar op zoek waren, toch? Ze waren op zoek naar wat voor verschillende manieren zijn er om met die API uh, om te gaan. Mm -hmm. ja. En als je, als je kijkt naar dan andere producten die gemaakt zijn met die API, denk ik wel, dat er uh, uh, uniekere concepten of zo waren. Oké. Okay. Dus was natuurlijk, Rijk heeft natuurlijk daar zo'n zo augmented reality appje voor gemaakt. Ik denk dat je zo je telefoon omhoog kon houden en dat je dan met je camera het huis in de buurt, buurt zag. Nou, dat is op technisch vlak is dat heel goed. Ja, ja. Maar ook conceptueel vond ik dat heel sterk. En ik had eigenlijk verwacht dat dat wel, uh, wel aan de prijzen zou vallen. Oké. Okay. En, en toch, toch uh, <laughs> moest ik dat worden of zo. Ja, ja, ja, Verrassend dus toch? Dus ik was daar heel, heel verbaasd over. ja. ja. Heel veel mensen niet, overigens. Dat ja, was... ja, ja ik, ik vind het gek. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat is natuurlijk ook vaak iets van dat je zelf wellicht ook nog punten ziet die beter kunnen. Mm -hmm. Je had natuurlijk maar een weekie. Ja, kort. Ja. Het was echt of minder eigenlijk nog vijf dagen of vier dagen. Is het ja, je bent eigenlijk. natuurlijk al een dag kwijt om het allemaal uit te zoeken joh, En Dan ja. heb je eigenlijk drie, vier dagen om het te bouwen. Ja, ja ook absurd. Maar. Nou, te gek toch, juist. Ja, ja dat soort uh... Hele korte tijden zorgden er wel voor dat je uh, met beperkingen in elk geval gaat ontwerpen. Ja. Dat je niet alles erbij gaat verzinnen wat je erbij kunt verzinnen. Nee. Dus heel erg gefocuste dingetjes waren. Ja, het was echt super tof. Het was een onwijs leuk project, toch? Ja. De klant ook onwijs blij. Uh, ja. en, uh, maar goed, ik denk dat het ook... Hè, dat jij zegt van dat je helemaal verbaasd bent. Hoe kan het dat ik heb gewonnen? Dat het ook komt doordat je zelf inziet van dit kan nog beter dit dat nog beter kunt maar ook omdat je van andere mensen ziet dat kan ik niet maken of zo ja <laughs> en dat je dat dus bijzonderder vindt ja, ja. Kijk, toen we met die miner begonnen dat was eigenlijk de eerste keer dat ik weer gewoon code editor opende en weer voel aan dat dat dat ging doen zeg maar ja. En er zijn natuurlijk genoeg studenten... die dat ook, uh, dit ook deden... die al twee, drie jaar lang al constant... Uh, zijn. ik kwam zo half instomen... het was voor mij echt weer... Uh, een variabel, echt de basis naar, naar programmeren. En dan vind ik het toch wel heel gek dat ik dan... dan daar dan zo de winst uh, pak. Nou goed, maar dat is natuurlijk ook het verschil. Jij bent namelijk... je was ook al goed in visual en interaction design. Ja. En daar gaat die minor eigenlijk over. Ja, ik denk dat dat, dat, dat wel, dat, dat wel meespeelt. Ja. Dat het op... Het, ja, ik, ik, de, de focus ligt natuurlijk dan op de techniek. En daar wil je jezelf zoveel mogelijk in ontwikkelen. Maar ik hou wel denk ik altijd de, de visual en interactie in, in mijn achterhoofd. Okay. En ja, ik denk dat dat er misschien dan samen voor gezorgd heeft... dat het dan toch het eindproduct het beste was. Maar Zeker. Alsnog verbaasd. Ja, <laughs> mooi hoor, als ik goed prijzen winnende... <laughs> ja, ja ik, ik, het is wel een stukje waardering in, in dat opzicht... En het is leuk en het is leuk om daar een waardeer voor te krijgen. Ja. Maar het zou ook niet mijn drijfveer zijn om alleen maar prijs te winnen met alles. Nee, nee, nee, nee, nee uiteindelijk. Waarom maak je dingen? Uh, je ja, had natuurlijk ook bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, rechten kunnen gaan studeren of zo. Maar dat heb je niet gedaan. Ja ik, de, ja, ik denk dat het maken heel erg ligt in het, het helpen van andere mensen of zo, het beter maken van, van wat wat iets slecht is. Maar ik doe natuurlijk zelf heel veel freelance dingetjes en zo. Echt voor je lokale bakker om de hoek de huisstijl maken. Ja. En ik vind dat, vind dat zo leuk om te doen. Omdat de mensen waarbij je dan op dat gebied samenwerkt, die hebben helemaal geen verstand van, van branding of, of een website of een techniek. Die hebben daar helemaal geen verstand van. En het is zo leuk om die mensen een beetje mee te nemen in wat jij, wat jij doet. En dan Samen met hun. Want heel veel mensen die niet die achtergrond hebben, kunnen toch hele goede input, input geven. Ik, ik doe heel veel huisstijl dingetjes en dan, ik ga altijd naar de plek toe of naar het bedrijf toe, wat fotootjes maken, et cetera. En we doen ook altijd een soort van sessie voor gewoon met de klant samen ja. klant samen brainstormen. Ja. En heb ik bij mijn stage gedaan en dat doe ik nu, nu nog steeds wel. Dus dan ga ik daar ergens naartoe. En het is zo grappig om te zien hoe ook mensen die helemaal geen verstand van, van wat, wat wij op CMD doen hebben... toch hele interessante input kunnen geven in hoe iets eruit moet zien. Ze hebben daar een heel duidelijk beeld over. Maar die zijn toch ontzettend goed in hun vak ja. waarschijnlijk? Toch? Er zijn zoveel ja. mensen die niet zeggen dat ze ontwerpers zijn... maar die toch wel heel goed kunnen ontwerpen... of die daar een hele duidelijke visie over hebben. Ja, ja. Het enige struikelpunt is denk ik dat ze niet weten hoe ze het moeten uitwerken. Nou ja, wij hebben dan de skills en de vaardigheden... om in Illustrator of elk ander programma dat dan uit te werken... Ja. Maar het concept ja, En je heeft. hebt natuurlijk ook een... een, een uh, nou, die beginnersmind kan jij ja. ook nog hebben. En die heb je zeker als het gaat over de business. Als je bij een bakker komt... Wat weet jij nou weer van broodbakken? Ja. En wat weet jij nou weer van het runnen van zo'n business? Ja. Als het goed is, niet zoveel. <laughs> nee. Nou ja, misschien ook wel. Maar laten we zeggen hè, dat je daar niks van weet. Dus dat is ook weer... Dan, dan kan jij een andere manier van kijken meebrengen. Ja. ja. En, en, en hun, hun hebben heel erg een sfeerbeeld erbij van hoe, dan, uh, hoe, dan, hoe hun brood bakken en zo. Nou ja, jij vertaalt dat dan uh, in dit geval een huisstijl. Dat kan ook iets anders zijn natuurlijk. Ja. Maar dat vind ik heel interessant hoe dat samenkomt. En hoe mensen daar toch een heel... heel... En dat, dat is de reden waarom ik denk dat dan dingen maak. Omdat je dan mensen kan helpen met het idee wat ze zelf hebben. En dan dat jij het uitwerkt en net even dat verfijnende randje nageeft. dat je gewoon mensen in dat opzicht helpt. Te gek. Goede reden toch? ja. Was dat ook de reden waarom je deze opleiding bent gaan doen? Of weet je dat niet meer? Nou, de, Deze opleiding was, was heel erg. Uh, ik heb af geen, geen spijt. Misschien een beetje. Maar. <laughs> oh, daar gaan we het zo even over hebben. Maar um, ik, ik kwam gewoon van de haven af eigenlijk. Ja. En toen, ja, geen idee, toen was ik altijd een beetje zo met de economie, uh, economie iets, weet je wel, cijfertjes en dingetjes. Maar um, ik, ma ik was altijd al een beetje met, met de voorkantjes van mijn verslagen en zo. Die zagen er altijd heel goed uit. Omdat ik daar altijd aandacht aan besteed. Omdat ik dat ja. leuk vond. En als je in Word was, was ik dan bezig om vondjes uh, te zoeken, et cetera. En ik denk dat het daar wel een beetje, een beetje vandaan komt. Maar deze opleiding heb ik echt, ja, eigenlijk puur toeval gekozen. Ik ben niet eens naar de open dag geweest van deze opleiding. Ik heb het boekje gezien. Ik heb de website gezien. En toen heb ik me ingeschreven. Okay. En uh, ja, achteraf daar qua... qua uh, wat ik nu aan het doen ben, geen, geen spijt van. Maar je had wel wat maar ik heb wel. Ja, daar ben ik wel benieuwd. Ik naar. ben wel, ja. Ik uh, denk wel dat, dat er in het algemeen wat meer uitdaging uh, in mag zitten. Oké. Okay. Dat het niveau wat nu 6 is, dat dat hoger moet. Oké. Okay. Dat, dat, dat, dat is wel een mening die ik heel erg vind. Oké. Okay. En geldt dat ook voor de minor die je net hebt gedaan? Bij de minor is dat dan weer, dat is echt, dat we net ook al dat niveauverschil is gewoon precies goed, zeg maar. Maar het niveau, niveau van de minor, dat ja, misschien zou je dat wel moeten doortrekken door de, door de hele opleiding. Oké, okay, dus dat zou de ambitie moeten zijn. Ja. Oké, okay, dus eigenlijk zijn we te makkelijk. Oké. Okay. Want ik, ik, ik doe natuurlijk ook met uh, heel veel studentassistent dingen en zo, open dagen en studiekeuzecheck en zo. En heel vaak merk je gewoon dat passie is heel belangrijk. Sowieso passie in het vakgebied. Maar er zitten nog steeds heel veel mensen tussen. En dat is altijd een beetje een tweestrijd geweest natuurlijk. Met de overkant hier, met MIC natuurlijk. Ja. Nou, er zitten gewoon heel veel mensen die gewoon meer bij MIC passen dan bij CMD. En ik denk dat dat heel veel invloed heeft op, uh, op het niveau. Ja, denk je dat dat nog zo? Is dat niet aan het veranderen? Dat dat duidelijker aan het worden is? Ja, al, al zijn het toch nog steeds bij de studiekeuzecheck... Dan moet je aankomende studenten gaan beoordelen of ze geschikt zijn voor de studie of niet. Ja, ja. En dan moeten ze een vragenlijst invullen. En die vragenlijst ga je op het eind evalueren of zo met die studenten. Nou, Op zich best prima, want je komt ja. wat over die studenten te weten. Je ja. komt wat hun passies zijn. En je kan bij een aantal mensen echt heel erg proberen van, oké, okay, dit is echt een CMD, er. Maar er zitten ook vragen tussen van, hoeveel uur denk je tijd hebt uh, zijn aan de studie en zo. Nou, echt absurde vragen. Ja, dat kan je niet inschatten als ze zijn. Maar er al, soms dan komt het wel eens naar voren en denk ik van, nou, ja, dit zijn wel echt MIC'ers of zo, of dit, zijn, dit, dit is geen CMD'er. En dan moet je dat toch aan zo iemand vertellen. En uh, ja, heel vaak vinden ze dat lastig, want ze hebben natuurlijk al voor de studiekeuze Tsjecht gekozen om bij CMD iets te gaan doen. Ja. Ze hebben er redelijk bewust ervoor gekozen om deze studie te doen boven MIC. Ja. En als je dan nou toch die dingen leest en zo, dan gaat het vaak over content en veel druk werk. minder digital design. Dan denk ik toch van, nou, ik weet niet of je op de goede plek zit. Ja. En toch is het dan heel vaak dat, dat soort mensen na het eerste jaar stoppen. En, uh, ja, dat weet ik eigenlijk switchen. niet hoor. Of dat zo is. maar Er zijn best wel, er zijn best wel veel, van wat ik laatst, ja, ik weet ook niet de, de, de, precies de getallen. Maar wat ik de laatste keer las, is dat heel veel mensen bij de studiekeuzecheck Die dan een no-go krijgen of zo. Of die dan, en dan, dan toch de opleiding gaan doen. Dat die toch overswitchen naar, uh, naar de overkant. Oké, okay. ja, dat zou goed kunnen. Ja. Maar dat soort exacte cijfers heb ik niet. Nee, dat, nee. dat, dat durf ik ook niet te nee, zeggen. Dus ik weet niet of dat maar zo het is. Wel, het is. Wel een... Je hebt natuurlijk ook een heleboel studenten die hier komen. die eigenlijk geen idee hebben. die vinden het leuk om iets met computers te doen. Ja. En uh, in het tweede jaar zien ze ineens het licht. Ja, nou, dat, dat, dat, dat heb ik ook wel een beetje gehad. Maar ja. ik, ik, ik hoe streng zo goed... moet je dan tegen die mensen zijn. die het eigenlijk nog niet zo goed weten? Dat is natuurlijk ook heel lastig. Ja, maar dat, dat merk je wel. Dan merk je wel dat ze uh, interesse hebben in, in technologie of zo. En er, zijn, ja, en er zijn heel veel mensen waarvan je gelijk merkt... Oh, dat is iets fotografie... Of, dat is misplaatst gewoon een beetje... met, met onze kernwaarden of zo. Ja, nou ja dat, dat merk je ook wel eens. Dat je zegt te te dat techniek er niet bij hoort. Het is de enige CMD in Nederland die het aanbiedt. Ja. Op zo'n niveau. Dus ja, er zijn heel veel... Uh, we zijn uitzonderlijk daarin. Dat ik uh, graag zo houden. Ja, Denk ik ben ik. het wel met je eens hoor. Maar dat eh, vindt zeker niet iedereen. het is Niet vanzelfsprekend. Ja, ik vind het jammer. Ja, ja, ja vind ik ook. Ja. Want ik, vind, ik vind dat het een essentieel onderdeel is. Ja. Het, uit, het, het uitwerken van wat je ontworpen hebt. Ja. En dan op technisch vlak. Maar moeten dan niet ook... dingen als... ik noem maar iets... Uh, native apps... moeten we dat dan ook niet gaan maken... Dat, zou dan, dat vind ik dan wel meer niet denk ik. Want dan, ga, dan gaat het... Het is toch ook technisch ook uitwerken van een app, van een concept? Ja, maar dan gaat het wel altijd om het technisch uitwerken van een concept of een design... waar ook aangenaam besteed is aan interactie en vormgeving. Ja. Snap je dus dat, dat hele pakket? Het gaat mij om het hele pakket. Ja, ja. Dus maar niet... je, kan, je kan iets in HTML bouwen en CSS en JavaScript... Je kan ook iets in, um, um, ik weet niet hoe ja, je... Swift neemt, app, en Zwift kan ja. er ook. Ja, maar, ik denk, maar dan gaat het puur alleen om het softwaregedeelte, denk ik. En dat is bij Frontendipel en front niet zo? En bij frontend is dat veel meer toegespitst op hoe gaat de interactie te werk. Oké. Okay. En ik denk dat het bij software, dat gaat misschien daarmee meer om de infrastructuur, denk okay. ik. Maar ik durf daar niet heel veel... Ik weet niet, maar, maar daar zitten in. natuurlijk ook echt design patterns in. En er zitten ook allemaal verschillende toegankelijkheidslagen zitten in, in iOS bijvoorbeeld. Ja, maar ik weet niet of dat, of dat bij, bijvoorbeeld bij ICT of dat belicht wordt. Bij ICT volgens mij helemaal niet. Ja. Nee, nee, nee. Daar is dan toch wel het grote verschil. Oké. Okay. Hey, en wat ontbreekt er? Wat vind je dat dus je, je vond hè, dat we op zich strenger mogen zijn... Mm -hmm. Uh, zijn er nog dingen waarvan je denkt van, nou, dit, dit, waarom hebben we dit niet gehad? <laughs> niet gehad. Ja. Of, of, of. Waar is dat te veel aandacht misschien? <laughs> <Dat kan ook. laughs> <laughs> nou, nee, ik denk niet dat we aan heel veel dingen. Ja, er, zijn, er zijn genoeg dingen over, over de studie waarvan ik ook wel zoiets heb. Bijvoorbeeld, vooral met het opleveren van dingen. Dus dan heb je een proces meegemaakt en dan dan moet het bijvoorbeeld... dan moet het een poster zijn of zo. Of dan... oké, okay, je hebt nu dit gemaakt, je hebt nu een website gemaakt... presenteer het op een poster of zo. En dan heb ik... Dan, ik snap niet helemaal waar dat vandaan komt. Waarom het dan... dan zit het zo in een, in een hokje van dit is hoe het vak werkt... en dan moet het gepresenteerd worden op een poster... Ik van, ja, een poster, waarom waar moet dat, dat het geval zijn? Ja, als jij het me uit kan leggen, <laughs> ik weet het ook niet namelijk. Nou, een, een mooi voor, een voorbeeld vond ik wel, volgens mij, of, ik weet niet of dat een tweede jaar vak is geweest of een derde jaar vak was. Explanation design heette dat geloof ja. ik. Nou, dan gaat het heel, gaat het, ging het heel graag over wayfinding. En, uh, en Toen moesten we op een gegeven moment, kregen we allemaal een route. En dan moesten we een route maken van, wij hadden geloof ik uh, iemand in een rolstoel van dit gebouw naar het andere gebouw loodsen. Ja, en dan nee, een bepaalde je... verdieping of zo. Ja. Okay, ja. En dat moest, moest je dan iemand uitleggen, of dan moest je wayfinding doen. En toen was het van: oké, okay, maak er een poster van. Ja. Terwijl ik zoiets had van: nou, waarom, je kan toch ook een soort van filmpje, filmtour maken of zo, of een audiotour dat dan iemand zijn oortjes in doet en dat hij dan hoort waar hij ja. allemaal naartoe moet, welke lucht. Weet je, waarom moet het dan een poster zijn? Ja. Dat, dat ja, vraagt ik cool. me soms wel af. En ik ja. snap wel dat dat makkelijk is om, om het voor iedereen gelijk te trekken en om. Een makkelijker een cijfer te geven. Nou ja, nee, maar dat, je kan het als makkelijk zien. Aan de andere kant is het natuurlijk ook moeilijk... want je wordt uitgedaagd om uh, op een bepaald format het te doen. Wat ja, maar ik vind doe. het soms wel als zonde... want dan heb je ook een concept heel vlak. Misschien dan is het geen poster, maar bijvoorbeeld een video... of een audio toe of iets in die richting. Ja, misschien werkt dat voor de gebruiker wel beter dan een poster... Ik denk, denk, denk niet dat iemand in een rolstoel... Goed of zo punt, zo maar daar, was, daar was echt geen discussie over mogelijk. Nee. nee. En dat vind ik wel jammer. Ja, oké, okay, dat is jammer. Want als jij kan aantonen dat een ander format beter is voor ja. de gebruiker... Ja. waarom zou je dat dan niet mogen doen? Ja. ja, goeie. Aan de andere kant is een keertje oefenen met een ander format... dan je gewend bent natuurlijk wel onderdeel van een opleiding. Ja, we kunnen je hier nog dwingen om bepaalde dingen te doen die je anders nooit zou doen. En, kan... ja. en met het idee dat je er wat van leert. Niet om je te pesten hoor. Nee, niet nee. omdat het dan makkelijk is om een cijfer te geven. Oké, ja, ja, posters. Nou, ik snap het eerlijk gezegd ook niet. Ik moet ook voor mijn opleiding ook een posterpresentatie maken. Ik heb geen idee waarvoor. Ik, ik snap er niks van. <laughs> ja, afgezien daarvan, vinden ze. Heel veel mensen het ook niet leuk of zo. En dan is de motivatie minder, het eindproduct minder, et cetera. Oké, okay, ja. Yeah. Dus als je niet iets wat kan maken wat je graag wil... Voor je panel. Het zijn natuurlijk mensen die het moeilijk vinden, denk ik, om uh, een keuze te maken. Dus dan zeggen we, oké, okay, het moet een poster zijn. Yeah. Maar voor andere mensen het is het juist recht terughoudend dat het een poster moet zijn. Yeah. Oké, okay, yeah. ja. nee, goed, posters, ik ben het een met je eens, hoor. Ik snap ze ook niet helemaal. Iemand moet het me ooit maar eens uitleggen. <laughs> hey en je medestudenten? Prima. Ja? <laughs> ja, wat, wat wil je daarover? Ja, ja, weet ik niet of het niveau daarvan... Uh, of ze genoeg uitgedaagd worden. Jij, wordt, jij daagt jezelf al uit. Ja. Ook op het moment uh, dat je... Al, al ga je, dus je, kiest zelf, maar je kiest zelf. Je bepaalt natuurlijk zelf een beetje wat je medestudenten zijn. En uh, ik probeer mezelf wel te omringen met sowieso mensen... die, die gelijkenis hebben, zelf interesses hebben... Ja. Dus dat, daar gaat het altijd wel goed mee. Maar ja. Ja, het eerste jaar heb je dan ook wel een paar keer dat je dan in een team zit met uh, mensen. Nou ja, er zitten altijd twee mensen bij die niks doen of zo. En, ja. <laughs> of, of het verslag type. Ja, daar kan je toch minder, minder mee opschieten. Maar dat, dat is naarmate de, de studie vordert neemt dat wel af. Dus dan is iedereen op hetzelfde niveau, hetzelfde gedreven niveau, hetzelfde interesses. En ze worden meer gedreven door de jaren heen, klopt ja. dat? En is er, ik heb het idee dat dat na de eerste stage is. Is dat zo? Ja, voor, ja ik weet niet. Voor mij persoonlijk niet echt. Nee. Of zo. Ik heb daar niet een baanbrekend iets... Uh, of een nieuw inzicht gekregen. Nee. Misschien is dat voor andere studenten uh, wel zo. Ja. Maar ik denk dat, dat dat weer heel erg te maken heeft met... oké, okay, je ziet het niveauverschil in het bedrijfsleven. Van Dit is wat we op de opleiding leren... en oh, dit is hoe het, op het in het bedrijf gaat wow, dat is zo anders, zo'n niveauverschil. Misschien wat we op de opleiding doen is niet altijd even... Ja. werkt niet altijd even goed in het bedrijfsleven. Ja, of misschien zie je dan ineens... Uh, uh, waar het voor is, of ja. zo, wat ermee gedaan wordt. En ook heel vaak is dat... hier ben je natuurlijk vrij, heel vrij in wat, uh, wat je gebruikt... om tot een eindproduct te komen. En daar zijn bepaalde workflows en bepaalde stramine waarbij waarb waarb je moet werken... waar ik ook niet altijd even veel voorstand... Uh, of groot voorstander van ben... binnen een bepaald vast stramine werken. Ja. Maar dan moet je je daar toch een beetje conform... om, om in, uh, in blijven houden... in dat stramine. Okay. En dat vind ik soms ook wel lastig. Ja. Dus dan is het... doe het in Photoshop en dan doe het in dit. Terwijl ik zit hier van... Nou, er genoeg andere tools... of ik wil dat op een andere manier doen. En hoe ga je daar dan mee om? Doe je toch wat de baas zegt? Of? Ja, dat, en dat vind ik dus wel een, een, een lastig punt. Want ben je dan... Als student zijnde, je loopt stages, hebben jou gekozen om, om stages te lopen, je wilt daar wat, wat leren. Ben jij dan als student zijnde um, ben je in de positie om daar wat van te zeggen? En dat, dat vind ik een heel, heel lastig punt. Van, ben jij dan om te zeggen: Hé, hey, ik, ik heb dit anders geleerd, ik kan het niet zo doen? Om je eigen mening door te drukken. En en, dat vind ik heel vind lastig. Jezelf? Kan dat of kan dat niet? Uh, <laughs> in mijn, in mijn geval kon dat niet. Oké. Okay. Ik heb daar wel, uh, ja, ik heb, ik heb wel een paar keer in het begin aangegeven: van nou, dit, dit, is, dit is hoe ik het fijn vind om dit te doen, misschien werkt dit beter. En toen ben ik wel op de vingers getikt: van nou, uh, je komt bij ons het bedrijf stage lopen, doe maar even uh, hoe wij het doen. Echt waar, ja? Ja, en dat heeft mij wel. Uh, Achteraf, ik vind een hartstikke goede periode gehad. Ja. Maar ik vind het wel jammer dat dat, dat niet de vrijheid is om, om uh, te experimenteren. Dat is wel een heel erg interessant punt, want. Dus het, dat lukt hier blijkbaar niet. Zou dat, maar zou dat dan misschien iets moeten zijn waarvan je zegt... dat zou CMD bij die bureaus ook moeten zeggen? Van, nee, jullie moeten het anders doen. Nou, het is niet alleen maar... Het is geven en nemen. Die studenten komen niet alleen maar ja, voor jou maar... werken. Nee, maar zou zo ik dat niet ervaren. Ik heb niet zo ervaren dat ik een soort van slaaf was die alle, alle slecht... Zo dus heb ik dat niet ervaren, maar ik denk dat het heel vaak het geval is dat... Uh, bedrijven in een soort van vaste uh, stremien zitten, een bepaalde workflow. Dit is de manier hoe we het doen. Mm -hmm. En op CMD leren we, wat andere, leren we vrij breed. En ook op technisch vlak leren we wat met die nieuwe tools werken. En ik denk toch dat in ieder geval de bedrijven waar ik geweest ben, of het bedrijf waar ik ook stage heb gelopen, daar moeite, moeite mee heeft. En ik hoor het ook wel van andere studenten. Moeite hebben dat er dan een student zegt van, hey, dit is hoe het wij... Je kan het ook eens zo doen. Of je kan kijken hoe wij het gaan halen. is het misschien sneller en beter. Zouden we daar misschien ook les in moeten geven... hoe je daarmee om kunt gaan? Misschien is dat... Ja, ja ik zou het ook helemaal geen gek idee vinden... Om, uh, om bijvoorbeeld ook aandacht te steden aan... hoe moet je iets presenteren of hoe moet je iets pitchen of zo. Ja. En dat, dat is iets... Uh, ja, how to deal with, uh, with businesses, one-on-one. Uh, -on -one. <laughs> ja, ja, misschien mag daar wel wat aan besteden. Ja, ja, ja. Maar dat is, ik weet niet of dat de kern is van uh, wat we op zijn doen. Nog iets in de kern stoppen in die eerste ja. anderhalf jaar. <laughs> Proppen we er nog iets bij. <laughs> ja, ja, ja. Het begint druk te worden in de, in de propenduizen. Ja. ja. Uh, Oké, okay. ja, dat is wel een hele interessante. Want ja, het onderwijs. Nou, ik, ik, ik weet het zelf. Uh, ik heb ook jarenlang in het bedrijfsleven gezeten. En ik frustreert, het frustreert me altijd verschrikkelijk hoe traag het was om. Nieuwe inzichten om, die, om daarmee aan de slag te gaan. Mm -hmm. Hoe groter het bedrijf, hoe moeilijker dat is. De ingesleten manieren van werken. Ja. Nou, en, dan, ja, en aan de ene kant zeg je van... Uh, ben jij dan in de positie om daar iets over te zeggen? Yeah. Weet je, als als studenten stagiair zijn, ben je dan zo van... Nee, jullie doen het fout. Jullie moeten het anders doen. Weet ik ook niet. Maar ik denk wel dat dat... Een bedrijf open mag staan voor de invloed van een, een stagiair. Nou, ik vind het wel echt heel erg interessant. Ik vind het ook interessant, bijvoorbeeld voor een stageverslag. Ik heb wel een stageverslag gelezen van mensen die kritiek leverden op het bedrijf wat ze, waar ze stage hadden gelopen. Mm -hmm. Op punten dat ze zeiden: nou ja, de, de strikte scheiding tussen visual design en, uh, en front-end development die snap ik niet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en het gebrek aan uh, toegankelijkheid dat daar niet, geen aandacht aan wordt besteed. snap ik ook niet. Dat soort kritiek is eigenlijk best wel interessant. En dat zou dan lukt het je misschien niet... om het daar tegen zo'n senior bos... want dat is natuurlijk ook moeilijk. Mm -hmm. je, je doet je eerste stage... om dan meteen te zeggen... Hey, dat kan beter. Ja. ja dat is ja, lastig. Dat, omdat, dat lastig. Ja, natuurlijk, ja. dat is het ook. Maar dat kan dan wel in je stageverslag. Misschien, ja. ik weet niet. Ik ga we weer eens over hebben. Interessant. Hey, en de toekomst... Waar kijk je naar uit. Ja, nog even een jaartje en dan uh, de wijde wereld in. Of yeah. zo. Ik, ja, dat is, ik vind het wel lekker om, het, uh, om dan nu deze studie wel afgerond uh, te hebben of zo. Manier, het, het kriebelt wel nu om, om uh, het werkveld uh, in te gaan. Oké. Okay. Dat ga je ook wel een beetje toch? Want je gaat nu een half jaar stage lopen mm -hmm. en dan een half jaar afstuderen. Ja, ja ik, kijk daar, ik kijk daar heel erg naar uit. Ja. Dat is, dat is dan toch een soort van uh, na drie jaar CMD... toch een beetje waar je naartoe werkt of zo. Dat je dan eindelijk is, uh, oké, okay, dit is allemaal wat je geleerd hebt. Pas, pas maar toe. Ik denk dat dat voor mij de eerste paar jaar gewoon lekker is bij uh, wat bedrijven. Ik wil gewoon kijken hoe dat... Ik denk dat er genoeg in Nederland en genoeg bureaus zijn... Waar je, waar, waar je dingen kan doen. Ik wil dat wel uh, experimenteren, ja, exploreren of zo. Dus gewoon bij meerdere bedrijven kijken of ik daar... ...waarde kan leveren... ...en dan misschien zelf uh, iets, iets beginnen. Of zo. Okay. Dat is wel, wel een uh, ambitie van mij. En daarnaast vind ik het ook... ...heel erg leuk om... Uh, ...ja, de, met die cursussen en zo... ...die ik geef, ik denk dat er toch ook nog wel... Uh, ...iets in me zit ofzo zo... ...als, <laughs> als docent zijn yeah. of zo. Ik vind <laughs> het toch wel leuk om... Om, om uh, ja, mensen wat te leren en uh, andere, ergens een andere kijk op te geven. Of hé, hey, dit kan je zo doen, dit kan zo Ja, doen. maar dat doe je, al, doe je best veel toch, die cursus uh, geven. Ja, ja, ik heb die redelijk, redelijk vaak uh, gegeven. Ja, ook bij open dagen en bij studiekeuzecheck en zo. Ik vind dat wel leuk om, uh, om te doen. Ik vind het leuk om wel andere mensen wat bij te leren. Of als mensen echt willen te leren, dan mm -hmm. help ik ze graag. Ja, ja. Dus ik denk dat daar ook nog wel... wel uh, Ambitie van mij ligt. Nou ja, mooi. Dus die sociale skills horen erbij. Dat is echt een heel goede eigenschap. Dus het is niet alleen maar in je eentje mooie dingen maken. Maar, Al ja. vind ik het toch ook wel fijn om gewoon in mijn eentje mijn eigen <laughs> dingen te doen. Hè. Allebei goed. Allebei ja. tof. Ja, ja, ja. En kijk je nog tegen dingen op? Heb je nog. De, de, heel veel van die gesprekken die ik heb gevoerd met andere uh, mensen. De, als we dan over de toekomst gingen nadenken, was toch. Vaak komen er. Allemaal doen, uh, verschrikkelijke <laughs> dingen zien we voor ons. Mm -hmm. um, op opkijken in de zin van slecht, negatief? Ja, dat nou ja, weet ik niet. Heb je, uh, uh, dus, uh, zie je een glorieuze toekomst voor je, of denk je dat het moeilijk wordt? Uh, nou, waar ik, bang voor, waar ik bang voor ben, is. Uh, dat, dat, uh, ik heb wel gevoel dat, dat je dat meer ziet ofzo, dat er heel veel van die generator dingen komen, hè? van die websites die uh, met boetes die gewoon websitejes uitkotsen uh, uit alsof het niets is, en dan uh, 100 euro joe, en dan weer het beste WordPress team installeren, 100 euro, en dan bedrijven waar het tien 10 keer over de kop gaat en die dat dan verkopen, dat vind ik wel uh, beangstigend en dat heeft misschien dan ook weer echt een beetje te maken met de kwaliteit van de op het ja, web of op het design denk ik dat het heel makkelijk verwaarloosd wordt. Van, dus uh, maak iets en een WordPress team, whatever. En uh, installeer het en vraag er duizend euro voor. En you, nooit meer terug. Ik, dat is niet de definitie, een definitie die ik heb van kwaliteit. En dat vind okay. ik wel eng. Dat er heel veel van dat soort generators komen. En automatisering daarin. Ja. Dat gewoon de, de, het vakmanschap of zo verloren gaat. Ja, ik weet niet hoe ik dat anders kan zeggen. Okay. Maar als je kijkt, die gegenereerde websites... die zijn honderd keer zo goed als de gegenereerde websites van tien jaar geleden. Ja. Die waren er toen ook al. Maar het, bl het blijft blijf een ge gegenereerde website... en het houdt wel de vernieuwing tegen, denk ik. Als je zegt van, oké, okay, links moet het logo, rechts moet het menu, et cetera. Dat zijn zulke standaard patterns. Het werkt, prima. Maar... Is dat vakmanschap? Is dat uh, vernieuwend? Is dat leuk om te doen? Nou, ik denk het niet. Nee. En dat, uh, ik vind dat wel. Uh, ik volg heel, ook heel veel van die. Uh, ik ben wel geïnteresseerd ook in een, een nieuwe producten en zo. Dus je hebt sites zoals Product Hunt en, en hacken nieuws, waar heel veel van dat soort nieuwe hippe producten. Silicon Valley startup dingetjes in staan en zo. Ik vind het wel interessant om een beetje conceptueel daar te zien. En dan heel vaak dan, he, klik je door op zo'n zo product... en dan is het gewoon de eerste, beste bootstrap-template. En dan, dan klik ik ook gelijk weer. weg. Dan is het yeah. gewoon voor mij uh, weg. Die eerste indruk is, is belangrijk. Okay. Dus dan kan het product wel heel goed zijn... maar dan, dan heeft het gewoon een laag kwalitatief niveau... omdat het een uh, gegenereerd website is waarop ze het verkopen. Of yeah, het verkopen. Heel erg generiek is het ja. dan, terwijl het uniek zou moeten zijn. Hé, hey, en wat ga je daar dan doen? Want... Uh, Tenminste, niet zozeer dat je de wereld moet verlossen van dit soort generieke websites. Dat gaat je niet lukken, maar... Uh, ja. Maar ja. De, daar ga je, laten we zeggen, in die hoek ga jij je werk niet zoeken. Ja, ik denk wel ja. dat, ik, dat er dan, uh, genoeg ligt om uh, wat unieker daarin uh, in om te gaan. Dus natuurlijk, ik, daar sta ik laatst ook nog aan te denken. Ik heb, je hebt die film Helvetica, heb je? Ja. En... Uh, ik weet niet precies wat voor Italiaanse naam uh, hij de heeft. Massimo Finelli. Om... Ja. Ja. ja, en die zegt, die zegt ook op een gegeven moment van uh, design, design is een, een ziekte of zo. En wij als designers moeten dat, die ziekte bestrijden of zo. Zoiets zegt hij. En ik vind dat op zich wel een, ge een geestige uitspraak. Dus de, de, er komt steeds meer generiek uh, slechte ziekte design. En dan moet jij de goede designers in dit geval dat, dat tegengaan. Okay. En ik denk wel dat die ziekte zich nu steeds meer uh, aan het vergroten is... met al die generieke uh, generators en whatever. Ja, ja. Maar, maar, maar heb je daar ook een antwoord op? Want als iemand, de bakker om de hoek, die komt naar je toe en die zegt... hé, hey, uh, kan jij voor mij een website maken, wat kost dat? Nou, zeg je, ik weet niet wat je zegt. 2 miljoen, zeg ik dan. Ja, <laughs> geen idee <hè>? wat, <laughs> wat, de, wat de prijs is. <laughs> En dan zeggen juist zoveel, Want uh, voor 100 euro heb ik een uh, de grid websiteje. Ja, en dan, dan, dan doe ik even, ja. Dan moet je toch op de een of andere manier dat overtuigen dat wat jij doet dat dat in de lange term beter is. Precies. En wat is Maar dat het is dan? uiteindelijk wel hun eigen keuze als ze voor zich van ik ga 100 euro website ja. maken. Ja, want wat is, het? Wat is die ik... meerwaarde dan? Hè? Ja, ik denk dat, dat dat dan in de aandacht ligt. Dus dat je ook echt het onderzoeken hebt naar, die, naar de klant of naar de gebruiker toe. Dat je echt wil weten wat hij doet. En het in mijn geval heel persoonlijk uh, goed maken, echt beter maken. In plaats van dat je uh, zegt van dit is een website en klaar. Dat je echt onderzoekend bent en aandacht geeft aan wat je maakt. Ja. Met die beginnersmind Ja. Toch? Ja. En... en... Dat zijn natuurlijk maar kleine druppels op een soort van olieplaat... als je dat doet voor de bak om de hoek. Maar het is beter dan niet. Oké, dan mooi. Had jij nog dingen die je wilde bespreken? Volgens mij had je al voor opgeschreven. Ja, ik heb heel veel dingen eigenlijk ook over de studie opgeschreven. Want ja, dat is iets waar ik nu natuurlijk het meest in zit. Heel interessant hoor, als je daar nog dingen over kwijt moet. Dit is het moment. Ja, nou, wat, ik, wat ik nog wel interessant vind, uh, nog over, over het bedrijfsleven, is, nou, daar hebben we het ook wel een beetje over gehad, zeg maar, op de, de grens tussen, waar ligt die grens tussen design en development? Want je hoort wel heel vaak van hier zitten de designers en hier zitten de developers. Is die, is die grens er nog, is die scheiding er nog? Denk het niet. Ik denk dat techniek en design nu wel echt, of techniek en visual heel erg hand in hand nu gaan. Is dat is een zo, vraag zo, aan mij. Dit? Ja. kijk, Ik ben het met je eens dat het zou moeten... maar in de praktijk ja. zie ik nog altijd... ik verbaas me er nog altijd enorm over... zie ik nog altijd de designers en de developers... Ja. als losse onderdelen. Ik vind het heel gek. En in het meest positieve geval wordt er samengewerkt intensief. En wat... en dat is natuurlijk wel hartstikke goed dat je wel specialisten hebt. Want in grotere organisaties heb je die specialisten nu eenmaal... Mm -hmm. En als er dan gewoon goed wordt samengewerkt, dan... Uh, ja. Maar ja, ik vraag me dan af wat, wat dan soms mijn positie is. Want ik, ik, ik ben nu wel in de veronderstelling dat ik het allebei wel op een basisniveau niveau kan. Mm -hmm. Ja, en ik zou het heel zonde vinden... als ik dan bijvoorbeeld stage moet gaan lopen... en dat ik dan maar één van de twee ga doen. Ja. Het liefst doe je het, doe je het allebei. En die positie is heel lastig. Maar ja, ik zou het wel heel graag willen. Er is nog niet één opper rol of zo uh, om allebei te kunnen de creative zo. coder ja en uh, bijvoorbeeld maar dat is ook een het, beetje breed, breed ja ding. het is super breed maar de, bijvoorbeeld in datavisualisatie zie je het iets meer hè dat daar de toch de wat ook wat technischer uh, vormgevers worden daar uh, gezocht ja nou ik, ik wat ook bijvoorbeeld bij mijn stagebedrijf wat ze heel erg gewaardeerd is dan oké, okay, ik kan een, een icon ontwerpen... of ik kan een app-icon ontwerpen... maar ik kan het ook op de website zetten... en ik kan het ook in een manifest toevoegen... en ik, ik, mm -hmm. ik kan het ook implementeren. En ja. die, die vertaalslag, die stap... ik denk, dat vinden heel veel mensen lastig... of, of ja. uh, daar houdt het op. En ik denk dat dat juist samen gaat. Ja, ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik verbaas me er ook inderdaad enorm over... dat het er nog niet is. Als een van de luisteraars weet hoe dat komt... laat het me weten, ja. dan kunnen we wat aan doen. Eh... Uh, ja Een, een ander ding, uh, ja, heel, veel, heel veel hebben we over de studie al een beetje gehad. Een uh, ander ding wat ik wel, wel uh, ik, ik heb natuurlijk best wel van die podcast uh, ge, uh, geluisterd. En dan, dan loop ik je gewoon en dan luister ik die podcast op de achtergrond en dan uh, even, even relaxed. Uh, uh, een paar keer zeg je van, ja uh, ik, ik nou ik ben zelf een groot voorstander van snelheid en efficiëntie. Ik vind dat uh, belangrijk. Dus als je, dat je, je hebt 24 uur in een dag en je moet daar zoveel mogelijk kunnen doen wat je kan doen. Maar zelf zeggen ook een, pa een paar keer in die podcast van nou, ik weet niet of snelheid of efficiëntie zo belangrijk is. Terwijl ik juist wel een voorstander daarvan yeah. ben. En bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen, de, op het web veranderen de tools echt onder de twee, drie minuten. Weet je wel van die websites zo die dan, keer tweet als een nieuwe JavaScript-library online. Maar ik denk juist um, als je je aanpast aan, als je elke keer die nieuwe dingen leert... dat je uiteindelijk beter wordt in um, het opnemen van nieuwe informatie. Dus, dat, dus je kan tien libraries kan je gebruiken en die kan je heel snel op aanpassen. Als dan een elfde komt, weet je hoe dat werkt... dan kan je heel makkelijk daarin aanpassen. Ja. Dus ik denk dat op dat vlak snelheid en efficiëntie heel erg uh, belangrijk is. Hmm. Toen jij een paar keer zegt van nou, ik vind snelheid niet belangrijk... Ja, snelheid, weet ik niet of ik heb gezegd dat dat niet belangrijk is. Als het gaat over de snelheid van websites... denk ik... Uh, ja, natuurlijk, hoe sneller hoe beter. Toch? Ja, maar... Ja, maar maar efficiëntie... Over, over nee, ik ben niet dan. een hele grote voorstander van efficiëntie, nee. Ik vind omslachtigheid soms ook goed. Dat je eens eventjes lang erover doet... om uh, tot in detail te kijken hoe werkt het ook alweer. Uh, of dat je in plaats van uh, heel hard meteen een idee te gaan uitvoeren dat je ze even lekker een middagje in de hangmat gaat liggen en erover nadenken. Of uh, uh, toch eerst even een uh, half dagje nog even een boek te lezen voordat je ermee aan de slag gaat. Ja, maar ja, nee, die, die, die nadruk op hard werken en efficiëntie, ik ben daar. misschien heeft het ook. nee, nee heeft het overigens niet met leeftijd te maken. <lacht> Zoals ik altijd. Maar <lacht> <lacht> nou, maar ik denk ook terwijl, terwijl je dan. Terwijl je dan dingen aan het uitvoeren bent... dat je dan tegelijkertijd daar ook wel over nadenkt. Daar ja. heb ik dan geen middag voor nodig om, een om in een hangmat te gaan. En kijk, met reden. efficiëntie, wat daar ook is... Kijk, bootstrap is super efficiënt. Ja. Het heel efficiënt om een, een, een website in elkaar te klikklakken. Hup, klaar. Ja. En je zegt zelf ook, ja, nou ja, is dat nou zo'n goed idee? Dus dat bedoel ik er ook mee. Ja, ja de efficiëntie op, die, op dat vlak, ja. En okay. je kan ook zeggen, efficiëntie is bijvoorbeeld ook... alles wat je doet... Alles wat je ontwerpt, moet een duidelijk meetbaar nut hebben. En uh, als dat zo zou zijn... dan zou ik niet van die gekke experimenten met kleur kunnen doen. Want het heeft geen enkel duidelijk meetbaar nut. Het heeft op de lange termijn misschien een klein beetje nut gehad. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Maar als het alleen maar efficiënt mocht zijn... had ik nooit dat soort dingen kunnen maken. Nou, Maar het gaat ook, het gaat niet, het gaat ook natuurlijk om, om efficiëntie... Uh... Het gaat mij meer in efficiëntie in de zin van, kan je je makkelijk aanpassen? En het heeft niet zoveel te maken met als je heel lang ergens over doet. Of zo. Ja. Als je wat experimentele dingen doet. Ik doe het ook wel gewoon een beetje met C6, een beetje kloten. Kan dit wel, kan dit niet. Ja. Maar het gaat meer om, kan je je aanpassen als iets nieuws komt? Okay. En dat heeft wel misschien te maken met efficiëntie. Want als je je makkelijker kan aanpassen als iets nieuws komt, ben je misschien efficiënter. Die, die twee zou ik niet direct aan elkaar koppelen. Ja, het is heel belangrijk om... Eh, als je tegenwoordig een designer bent... zeker in de digitale wereld... maar eigenlijk, het, die zitten in elkaar verweven... dan moet je je kunnen aanpassen. Ja, en dus, ik denk wel dat dat een relatie heeft met efficiëntie. Want als je je makkelijk okay. kan aanpassen... werk je efficiënter. Oké. Okay. Ik denk koppel ik. efficiëntie heel erg aan meetbaar nut... en daar okay. heb ik een beetje hekel aan. Dat is het dan misschien meer. Ja. Alles, eh, alles moet economisch... Dus alles wordt afgerekend of, op... Uh, is het goedkoper dan de vorige? Mm. Levert het meer geld op dan... Uh, wat ja, maar voor zo zie ik efficiëntie heeft. ook niet. En eh, dat is die... Eh, doe ik het tien seconden sneller dan die vorige? Dat was met Sjoerd Linders een heel interessant gesprek over... Um, hij, hij ontwerpt uh, verkeersreglementen, mm. dus hij zorgt voor hoe werken de stoplichten om het verkeer beter door te laten stromen. Ja. En uh, waar zij dan eigenlijk over, uh, wat zij proberen, is dat mensen zo kort mogelijk moeten wachten. Ja. En toen vroeg ik, maar vinden mensen het eigenlijk wel erg om te wachten? Nou, je kan natuurlijk ook het wachten minder erg maken. Ja, ja, ja. En dan heb je niet een efficiëntieslag gemaakt... dan heb je gewoon de kwaliteit van het leven verbeterd. Ja. En dat is wat anders. Efficiëntie. Of ik tien seconden sneller thuis ben... Ja, wat maakt dat dan weer uit? Ja, ja, ja. Maar ben ik leuk thuisgekomen... Ja. lijkt mij belangrijker. Ja, had het er ook over natuurlijk... Dat, dat ze muziek gingen afspelen of zo... als mensen aan het wachten waren en dat soort dingen. Dat soort experimentjes. Ja, ja. ja ik, vind dat, ik vind dat heel, heel interessant. Ja, toch? Ja. Nou, ja, maar dat bedoel ik weer mee. Dat bedoel ik met efficiëntie. Okay. Het ja. gaat niet om het afsnoepen van secondes. Het gaat mm -hmm. over de kwaliteit van het leven. Ja, oké. Okay, ja. Ja, mijn, mijn definitie van efficiëntie is dan meer... in de zin van aanpasbaarheid. Dus hoe makkelijk kan je je aanpassen aan... Okay, hey. Daar zou ik echt een heel ander woord voor gebruiken. Ja, en niet maar, efficiëntie. Mm. Ja. <laughs> dan zou ik... <laughs> aanpasbaarheid. <laughs> ben ja, je, okay. Ja, kan je je aanpassen... En dat is een hele goede eigenschap. Dat moet je kunnen. Ja, denk ik ook. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel voor dit gesprek. Ik ja. vond het super tof. Hartstikke bedankt. Dit was aflevering 38 van The Good, The Bad and The Interesting. Met Vasilis van Gemert. dat ben ik. En Danny de Vries. Als je op dit gesprek wil reageren, dan kan dat natuurlijk. Je kan mij mailen op vasilis@vasilis.nl Of als je iets korter van stof bent... dan kan je me op Twitter vinden onder de naam Ed Vasilis. Je kan me eventueel ook helpen met het betalen van de rekeningen voor transcripties van deze podcast. Dat kan op patreon.com. Er is een mooi, gestaag groeiend lijstje van hele fijne mensen die maandelijks een bijdrage leveren. Waaronder Job, Paul van Buren en mijn werkgever CMD Amsterdam. Ik weet nog niet zeker met wie ik volgende keer ga praten, want ik ga eerst drie weken heel inefficiënt in een hangmat liggen met een boek.